4 uur aan Thijssen met het NOS-journaal. In Mexico is het dodental na de tropische stormen Manuel en Ingrid opgelopen tot zeker 80. De autoriteiten waarschuwen dat het dodental verder kan oplopen... door een enorme aardverschuiving in de bergen ten noorden van Acapulco. Die zou een groot aantal huizen hebben verwoest. Duizenden toeristen proberen nog altijd weg te komen uit het gebied. Tienduizenden mensen zitten in opvangcentra. De Mexicaanse autoriteiten schatten dat 35.000 huizen beschadigd of verwoest zijn. Politieke partijen GroenLinks, PvdA, VVD en D66 reageren tevreden en met instemming op het kabinetsbesluit om extra onderzoek te doen naar de risico's van schaliegasboringen. De proefboringen worden daarom anderhalf jaar uitgesteld. De gemeenten waar de proefboringen zouden plaatsvinden zijn opgelucht en hopen dat het kabinet geld steekt in groene energie. In Amsterdam is culinair journalist Johannes van Dam overleden. Sinds 1991 schreef hij restaurantrecensies... en onder meer Elsevier in het Parool. Die werden geroemd en gevreesd. Van Dam bracht verschillende boeken uit over koken en eten. De bekendste daarvan is De Dikke Van Dam en geldt als standaardwerk. Johannes van Dam is 66 jaar geworden. De chemicaliën die Duitsland aan Syrië heeft geleverd... zijn niet gebruikt voor de productie van het gifgas sarin... zegt bondskanselier Merkel. Duitse bedrijven leverden tussen 2002 en 2007 chemicaliën aan Syrië. De regering zegt dat de stoffen alleen mochten worden gebruikt... voor civiele doeleinden en niet voor chemische wapens.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 Het weer, nog een enkele bui, maar ook opklaringen. Het is ongeveer 7 graden en er kan nevel of mist ontstaan. De dag begint met zon, maar later ook enkele buien. Het wordt dan 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Ihn kannten alle Frauen, wenn er hereinkam. Ich hab gewartet auf ihn jede Nacht. Zu oft kam's vor, dass er gar nicht allein kam. Ich hab geweint um ihn, er hat gelacht. Er war nie ein Kavalier, nie ein Kavalier bei den Damen. Er war nie ein Kavalier, doch darauf kam's nicht an. Er fiel nicht allein bei mir, nicht allein bei mir aus dem Rahmen. Er war nie ein Kavalier, doch dafür war er ein Mann. Woher er jemals kam, das wusste keiner. Woher das Geld er nahm, war unbekannt. Die einen flüsterten, er wär so einer. War und von und zu aus fremdem Land. Er war nie ein Kavalier, nie ein Kavalier bei den Damen. Er war nie ein Kavalier, doch darauf kam's nicht an. Er fiel nicht allein bei mir, nicht allein bei mir aus dem Rahmen. Er war nie ein Kavalier, doch dafür war er ein Mann. Als sie ihn holten dann, an jenem Morgen, da war es mäuschenstill in dem Lokal. Ich wollte ein Leben lang gern für ihn sorgen.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 War er ein Mann. Uit lang vervlogen tijden, uit lang vervlogen tijden hoor je deze plaat van Hildegard Kneef, 1962. Het was destijds haar debuutsingle Er was niet een kavalier, er was niet een kavalier. Welkom bij derde uur de nacht trinkt Anders de Vader op Radio 1. En in aanloop naar de Duitse Bondsdagverkiezingen aanstaande zondag... veel aandacht voor het Duitstalige repertoire in deze nacht. Dadelijk heb ik een hele bijzondere voor je. Dus ik zou zeggen, blijf in ieder geval even luisteren. Sowieso is dat wel erg aantrekkelijk natuurlijk. Dit uur, in ieder geval in de nacht, denk ik anders als je dat gewend bent. Het leukste uit Spijkers met koppen van afgelopen week, je krijgt drie platen te horen die één en dezelfde titel hebben. De titel Surrender namelijk. En verder krijg je, daar nou, wat het gaat om Duitse Rippenwagen, als het allemaal mee zit, ook nog Nina Hagen te horen. Maar eerst even een band die op dit moment uh, toert door uh, Nederland. Niet dat ze ver komen, ze komen uit uh, België. Het gaat om de band uh, Puggy. Vrijdag is nog in Utrecht. En vrijdagavond zullen ze optreden in het Park van Troje in Den Haag. Okay, dus uit België komen ze, maar het is eigenlijk geen Belgische groep. Ze hebben elkaar in België leren kennen, maar de een komt uit Zweden, dan door uit Engeland en de ander weer uit uh, Frankrijk. Drie verschillende nationaliteiten, maar omdat ze elkaar in België hebben leren kennen, noemen ze zich een Belgische groep. Hebben opgetreden afgelopen dinsdag in Tivoli en gaan morgenavond, dan is het alweer vrijdag, optreden in het Paard van Trooje in Den Haag. En de dag erop zaterdagavond kunnen we ze vinden in Rotterdam in Roetown. En dit je misschien van Corrie Brokken als mijn ideaal. het origineel is van Charles naar voren aan de heerde Allee. Maar nu singt hij het heel anders. Du bist zo so komisch anzusehen. Denkst du, vielleicht, dat vind ik schön, wenn du mich gar nicht meer verstehst en mir nur auf die Nerven gehst? Ik trinke schon die halve Nacht en heb mir dadurch Mut gemacht, um dir heute endlich zu gestehen. Ich kann dich einfach nicht mehr sehen. Mit deiner schlampigen Figur gehst du mir gegen die Natur. Mir fällt bei dir nichts anderes ein, als Tag und Nacht nur brav zu sein. Seit Wochen leb ich neben dir und fühle gar nicht neben mir. Nur dein Geschwätz, so leer und dumm, Ich habe Angst, das bringt mich um, ja Früher warst du lieb und schön Du lässt dich gehen, du lässt dich gehen Du bildest dir doch wohl nicht ein Du könntest reizvoll für mich sein Mit deinen unbedeckten Knien Wenn deine Strümpfe Wasser ziehen Du läufst im Morgenrock herum ziehst dich zum Essen nicht mal um. Deine Haare da baumeln kreuz und quer, die Lockenwickler hin und her und Schieferhacken hacken obendrein. Wie viel ich nur auf sowas rein? Vor meinen Freunden gibst du an und stellst mich hin als Hampelmann. Das bringt mich nachts sogar in Traum, im tiefen Schlaf noch auf den Baum. Ich hab gedacht, du hast mich lieb, als ich für immer bei dir blieb. Wenn du nur still wärst, das wäre schön, du lässt dich gehen, du lässt dich gehen. Bei Tag und Nacht denk ich daran, ob das nicht anders werden kann. Du bist doch schließlich meine Frau, doch werd ich nicht mehr aus dir schlau. Zeig mir doch, dass du mich noch liebst, wenn du dir etwas Mühe gibst, mit einem kleinen Lächeln nur. Und tu auch was für die Figur, dann hätte ich wieder neuen Mut und alles würde wieder gut. Sei doch ein bisschen nett zu mir, Damit ich dich nicht ganz verliere, denk an die schöne Zeit zurück, die Liebe auf den ersten Blick, wie ich am Abend zu dir kam und dich in meine Arme nahm, an meinem Herzen, das wäre schön, da lass dich gehen, da lass dich gehen. Het klinkt alsof er een uitputtingsslag voor hem was geworden... toen hij deze opname moest maken van zijn eigen compositie. Tut le se Allee hoorde Charles Aznavour uit het begin van de jaren 60 met de Duitsstalige versie van dat nummer Doe las dich gehen. Charles Asnavour, 89 jaar, inmiddels maar nog steeds actief. Van tijd tot tijd doet hij nog optredens en hij komt naar Nederland toe. Heb je misschien al vernomen 14 december... dan zal hij een concert geven in de... HMH in Amsterdam. Wil je de 89-jarige, jawel, de 89-jarige Chansonnier gaan zien... dan zal je diep in de buidel moeten tasten, want een uh, kaartje kost 175 euro. Maar dan heb je wel wat, dan kan je wel een uh, icoon zien. Charles Nouveau dus, 14 december in de Heineken Musical in Amsterdam... Even terug naar uh, afgelopen maandagochtend. Bezoek uit België in het ochtendprogramma van Giel, broer en zus, Sarah en Gert Bettens. ...in alle vroegte een paar prima nummers gezongen. In het ochtendprogramma van Giel Saar en Gert Bettens. Oftewel Bettens, zoals zij zich tegenwoordig noemen. Maar het gaat natuurlijk om uh, voorheen case choice. Liedje dat ik je niet luisteren dat had als titel. Surrender. Dit heet ook Surrender. We kiss my heart on fire Burning with a strange desire And I know each time we kiss you That your heart's on the fire too So, my darling, please Surrender Klinkt anders met Roel Koeners. De Amerikaanse band Cheap Trick met een van hun hits onder de titel Surrender. En deze Surrender die kwam uit 1978. Daarvoor had je een Surrender en die kwam er weer uit 1961. En die man had je natuurlijk wel erkend. Niemand minder dan Elvis Presley was daarin te beluisteren. En dat Surrender van hem dat is dan weer van oorsprong een uh, Italiaans liedje... wat uh, uit het begin van de vorige eeuw komt. Maar dan natuurlijk weer helemaal bewerkt door uh, Doc Pomus en Schumann. Zo dus. Goed, hier bij De Nacht ging het anders... ga ik verder met het Duitsstalige repertoire. Door moeder had je het vorige uur al kunnen beluisteren. Eva Maria. Hier is ze zelf, Nina Hagen. Ja, yes, Blef, blef, blef, blef. Dann lagen wir auf der Veranda übereinander und die Sonne brannte unsere heißen Katzen durcheinander. Nina Hagen, Benz. van de allereerste LP, tenminste met die LP waarmee ze beroemd is geworden... de Nina Hagenband, maar met, met, met daarop ook het uh, nummer Oembeschrijpliege... Weipeliege, maar ik liet je een ander nummer horen... van diezelfde LP die in de jaren 80-1985 verscheen, Je hoorde Nina Hagen met het nummer Heist. Nederlandstalige muziek nu van een zangeres die aanstaande zaterdag in Hengelo optreedt in de metropool. Even de Visser... Van de jongste album, het nummer uit het zegt nee joh. ben weer terug bij af de bedoeling is dat ik luister naar dat wat on zeg. Ik kom geen stap verder bij van de oud. Aan de zaterdag zal ze eens optreden in de metropool in Hengelo. Even de vissen. We zijn toch gekomen hier in de nacht, vindt het anders uit, het leukste uit Spekers met Koppen. Zo dadelijk gooien onder andere de columns van Hans Lebbes en Wim Daniels. Er is het optreden van het cabaret uit met Koppen en het optreden van Ed Kowalsik. Maar voordat je Hans Lebbes hoort, eerst nog even deze van Joe South. La, da, da, da, da. games people play now Every night and every day now Never meaning what they say now Never saying what they mean While they wallow away the hours In their ivory towers Till they're covered up with flowers In the back of a black limousine La-da-da-da-da-da-da da Talking about you and me And the games people play now Oh, we make one another cry Break a heart and we we'll say goodbye Cross our hearts and we we'll hope to die Except the other was to blame Oh, uh, but neither one will ever give in So we gaze at an eight for ten Thinking about the things that might have been And it's a dirty, rotten shame Oh, the uh, light and die, da da You and me And the game people play now Oh yeah Oh, oh yeah Come on, Come oh, on oh, come on. Oh Now look here People walking up to you Singing glory hallelujah And they try to sock it to you In the name of the Lord They're gonna teach you how to meditate Read your horoscope, cheat your faith For the most hell will hate Come on, get on board La-da-da-da-da-da La-da-da-da-da-da-da Talking about you and me The games we were playing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 En Er is hoop voor Syrië. De hoop kwam van John Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. Aan het einde van een persconferentie zei hij achterlos: oh ja. Als Syrië zijn chemische wapens onder controle stelt, dan vallen we natuurlijk niet aan. Pats! De hele situatie in één keer verandert. Dat is een game changer. Dat is een Amerikaanse term. Dat alles opeens anders wordt, onverwachts. The game changer. Dat is dat je ja, een game hebt en die change dan uh, zeg maar. Een to totale verandering. Dat je echt denkt van, hè? Huh? Dat is ook de beste Nederlandse vertaling voor het woord game changer. Huh? En deze week was er een echte loepzuivere gamechanger. Maak je zelden mee. Andere wedstrijd. Het is de toon. Niemand had het verwacht. Normaal is de Amerikaanse toon dreigend, ronkend. Ze moeten dit en ze moeten dat. Van die, van die blufteksten. In de verre horizon van de vrede zal het schip van de eeuwige gerechtigheid de volle wind van de waarheid in zijn zeilen hebben. En zullen we bla, bla bla bla bla... En dan opeens... Oh ja, als Israël nou gewoon het bezette land teruggeeft aan de Palestijnen... Ja, dan is het vrede in het Midden-Oosten. Game huh? Gamechanger! Ik weet dat van vroeger. Mijn vader zei dan bijvoorbeeld... en je moet nu je kamer op, op gaan ruimen. Je moeder heeft het al zes keer gezegd. Ja, nou in. Dan vraagt ze het dan nog zes keer. Dan keek ik naar mijn vader en dan zag ik een plukje haren in zijn nek. En dan dacht ik, je kan je niet eens behoorlijk scheren. Je bent 41 en je kan je niet eens behoorlijk scheren. Dan moet ik mijn kamer opruimen. Hij had een aquarium. Graag gedaan, vrienden. Hij had een aquarium. Dat was een algefabriek. Er konden door de drap niet meer zwemmen de vissen. Je hoorde alleen maar bloep, bloep, bloep. En dan moest ik mijn kamer opruimen. Hij moest een keer koken omdat mijn moeder ziek was. Die heeft het harde gedeelte van het slader uitgesneden. En dat heeft hij opgediend. En dan moet ik mijn kamer opruimen. Kijk, als hij had gezegd, nou ja, kijk maar, als je voor 6 uur je kamer hebt opgeruimd... ga je lekker met je vrienden stappen en maakt het me eigenlijk niet uit hoe laat je thuis komt. Huh? Gamechanger! Gamechanger! Witte tornado, ik zie voor de eerste kleur van mijn vloerbedekking. Zal ik de VZ ook even een beurt geven? Louis van Gaal die tegen Andorra de, za de zaak coach vanaf de zijlijn in een blauwe avondjurk. Gamechanger! 0-12 voor Nederland. Fred Teven blijkt een romance te hebben met een uitgeprocedeerde hongerstakende asielzoeker... en is met haar naar een onbeperkt wokrestaurant geweest. Gamechanger! Minister Melanie Schultz vliegt met 130 kilometer per uur uit de bocht. Game changer. Ze hebben in Kenia onder de grond een meer gevonden met 200 miljard liter water. Daar kunnen ze daar 70 jaar mee toe. Game changer. In Nederland gebruiken we 200 miljard liter water in twee maanden. Ik denk dat de Kenianen niet zo heel vaak douchen. Bij mij in de buurt is een kruispunt Molukkenstraat Insulineweg. Dat is vlakbij het we moeten onze excuses aanbieden voor oorlogsmisdadenpleintje. Het verkeer staat altijd vast. Dan heb je zeker twee stoplichtbeurten nodig om erdoor te komen. Ik neem thuis altijd twee tabletjes van die sper als ik die kant op moet. En ik eet een pakje bezel op, want het verlaagt vast de bloeddruk. En iedereen ergert zich aan dat kruispunt. Als die irritatie eetbaar was, waren er geen voedselbanken meer nodig in Nederland. Maar goed ingewikkelde grap. Hoek Molukkenstraat, Hoek Molukkenstraat, Injulliedenweg. Altijd vast. Nu was er een opbreking en het verkeer werd geregeld door twee mannen in felgele hesjes. En ze werkten hard en ze zijn dedicated en ze hebben een baan en ze blazen veel op een fluitje en ze gebaren en ze wijzen en ze zijn, zijn eindelijk wat in deze wereld. Ze deden hun best. Echt. Het staat precies even vast. En nu gisteren, er was niemand. De stoplichten deden het niet. En er was niemand om het te regelen. En het kruispunt was leeg. Ja, leeg. Zo leeg als de woorden van Vladimir Poetin. Het liep als een jekko. Geen stoplichten werkt het beste. Gamechanger. Geen stoplichten, alles rijdt lekker door. Mensen letten beter op. En de troonrede, dat kan mooi worden. Willem-Alexander begint. Leden der Staten-Generaal. Bla, bla, bla, zwaar weer. Bla, bla, bla. Internationale gemeenschap, bla, bla, lichtpuntjes. God zegen rust op uw alle leven, de koningin. Hoera, hoera, hoera. En dan staat zijn microfoon nog aan en zegt Willem-Malcksen... Oh ja, als we de ESF nou gewoon niet nemen en die 3% van Brussel onze laars lappen... dan hoeven we niet te bezuinigen op de zorg, blijven het pensioenen, hetzelfde. Nou, prettige dag verder. Huh? Game changer. Let erop. Morgen kan alles anders zijn. Dank voor uw aandacht. At the edge of time To the garden A child wanders Innocent one What did you find? Where did you go? Did you see a face In that dark black night But just a feeling Just in an inkling Everything is gonna be Alright Some will see some Someday we'll stay Bleeding Stumbled through the crowd Like a vagrant might Spreading joy around Spreading joy around Innocent one You taught me well If only they could See behind All the reason you be dancing with ages and you. I know you're weary, baby, but times like this pass. There you go. Just close your eyes and know that you. Rijdende rechter, de Rijdende Rechter bestaat straks ook buiten het tv-programma. Rechters gaan feitelijk proberen burenruzies op te lossen door langs te gaan. Voor het eerst vindt een deel van de zitting buiten de rechtszaal plaats. Aan tafel zijn aangeschoven Gerwin van Eckel en Ron de Graaf, eh, Boksmeer. Eh, Beiden wonend aan de Peppeldreef, nummer 11. En ik 9. Ja, en ik heb op een gegeven moment de Rijdende Rechter ingeschakeld. Ja, maar dat was, dat was de vraag niet jij van Eckel, met je zieke tackle. Dit neem je even heel snel terug, maar nou, dat denk ik niet aan, nee. Heren, heren, heren, uh, wat is er aan de hand? Mijn hond is ziek, heel ernstig. Juist, dat is rot. U, u, u heeft een tikkel. Nee, ik heb helemaal geen tikkel. Ik heb een bouvier, al 16 jaar. En, en wa waarom zegt u dan teckel? Nou ja, op de eerste plaats met het rijmt. Uh, en op de tweede plaats omdat die honden door zijn ziekte zo godschuwelijk veel is afgevallen. Dat de vergelijking met een teckel ja, eerlijk is eerlijk sneller is gemaakt dan, wat uh, was het ook een merk? Een bouvier. Uh, met een bouvier. Ja, ja. ja scheiten doet hij wel als een bouvier. En dat is op zich niet erg. Dat doen mijn vriendin ook. Alleen, die doet het niet midden op de stoep. Oh nee, een tweede paasdag dan? Ja, dat was een ongeluk. Ja. Oh. dat klopt. Ja. Ja. Oké, okay, heren, even terug. U staat in een conflict, dat is nu opgelost. Jullie zitten naast elkaar. De eerste officiële rijdende rechter is toegewezen. Ja, dat klopt. En wanneer ja. is de ruzie begonnen? Zal ik jou vertellen, Dolf, wanneer het allemaal begonnen is? Zeven jaar geleden. Zeven jaar geleden stond Ron hier bij mij voor de deur. Hé, hey, hallo, ik kom me even voorstellen. Welkom in de straat. Ik ben de buurman. En toen kwam het... Kun jij je auto even verderop parkeren, want dit is mijn plek? Zou je je coniferen een beetje af kunnen toppen, want ik heb geen zon in mijn tuin? Wil jij zo vriendelijk zijn om de schutting 20 centimeter jouw kant op te verplaatsen? Want die rommel staat op mijn grond en zet die muziek zacht of ik bel de politie. En toen woon ik er nou krap 10 minuten, denk ik. Okay. wat heeft u toen gedaan? Ik heb mijn auto iets verderop geparkeerd. Ik heb de coniferen af staan toppen en toen ik de eerste zes meter van de schutting mijn kant op had staan trekken... kreeg ik het zo enorm in mijn rug, ik denk, waar ben ik mee bezig? En toen heb ik een vorkheftruck gehuurd. Om, om de schutting te verplaatsen? Nee, om zijn auto op te pakken en hem door mijn voorgevel heen te flikkeren. Met een vorkheftruck. Ja, ik had dat ding gehuurd in Doetinchem, want die waren de goedkoopste. Maar ik mocht met dat ding niet over de snelweg, dus ik moest ook nog helemaal over de N, wat is dat, N35... Zullen we even mee? to the point? Ja, ja, sorry, ja. sorry, sorry, ja, in ieder geval. Ik, ik ben weer teruggereden naar Doetinchem om hem in te ruilen... Zie ik daar een kraan staan met een enorme sloopkogel. Ik denk, die gaat mee. Hoppakee. Hoppakee. Vol gas over die N-weg, weliswaar. Ja, ja, ja. Helaas, want ja, 80, 80 kilometer. kilometer. Is, het is niet anders. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Toen heeft hij met die sloopkogel het huis van de buurman bewerkt. Nee, nee. Zover is het niet gekomen. Want ik kom thuis, ligt mijn hele voorgevel eruit. Staat er zo'nzelfde machine. Ik kijk op die kraan. Zelfde vuurbedrijf. Hoe kan dat nou? Ja, ik was wel over de snelweg gegaan. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, het is in zeven jaar behoorlijk geëscaleerd, maar de rijdende rechter is inmiddels bij jullie thuis geweest. Ja, ja, ja. In het begin was ik sceptisch. Maar hij heeft gewoon heel helder en heel duidelijk gezegd van dit en deze is er aan de hand. Daar en daar zat jij fout. Ja. En was hij die toen ook weer op het eind? Want dat vond ik zo mooi. Ja, dat vond ik ook mooi. Hij zei: uh, dit is mijn oordeel. En, en, en hier zullen we het mee moeten doen. Zoiets ja. zei hij, ja. Ja. ja. Vond ik prachtig. Opgelost. Opgelost. Dat meen je niet. Ja, ja. ja absoluut. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. We gaan dit jaar meedoen met de Nationale Burendag. Ja ja ja. Ja, ja. ja, ja, ja. we hebben die lelijke schutting eruit gehaald. Ja, we hebben een hele leuke gezamenlijke tuin aangelegd uh, ja. met z'n tweeën. En dan gaan we morgen heerlijk in Biba barbe knoeien. Ja, wij de ja. salades en uh, zij het vlees. Ja. Wacht even. Jullie, jullie betalen wel mee aan het vlees, toch? Of niet? Wij gaan toch niet alleen het vlees doen? Want, want dat ken ik wel van jullie. Wat ken je wel van ons? Kom, ja, komen jullie aankakken met een zakje rucola van 1,49. <tiedertijd> met 35% korting en wij een stapel vlees van 4-500 euro. Hoe kom jij nou bij 4-500 euro aan vlees? Omdat jouw vriendin geen maat kan houden. Oh, oké okay, joh, mijn vriendin die kan geen maat houden. Gaan we op die toer. Oh, gaan we op die tour. Oh, ik moet huilen want uh, ik heb iets gezegd over het gewicht van mijn vriendin. Oh, ja, sorry, ja, het is sorry. Goed, ik ben weg. Ik heb er helemaal geen zin in. Het is ja, goed. Ik prima, ben weg. Prima. Loop maar weer weg. Mag ik vragen uh, sorry, mag vragen waar, waar gaat u heen? Dat doet dan! Dank u wel. It's true van Maastricht start een onderzoek naar het geheim van Maastricht naar André Rieu. Liefst vijf onderzoekers gaan proberen te achterhalen hoe het kan dat André zo populair is in binnen- en buitenland. In de onderzoeksopdracht klinkt veel ongeloof door. Alsof het werkelijk volstrekt onbegrijpelijk is... dat uitgerekend iemand als André Rieu... iemand uit het donkere zuiden met dat mijnwerkersverleden... iemand die zijn haar lijkt de watergolf... alsof hij de spruitjeskoningin zelf is... iemand met een stok waarmee je strijkt en tegelijkertijd dirigeert... en waarschijnlijk ook nog in een Chinees restaurant zijn eten naar binnen werkt... dat uitgerekend zo iemand zo populair is. Het is alsof men iets oneerlijks vermoedt. Omkoperij of een zware lobby dat André bijvoorbeeld zoveel jaar geleden zijn doorbraak-cd, Strauss Co, een jaar lang in de top 10 heeft weder te houden met de hulp van de Limburgse onderaannemer Jos van Rij en dat, ze, ja. en dat zijn succes in Australië, Oezbekistan en Timbuktu alleen maar te danken kan zijn aan de alomvattende invloed van Maxime Verhagen en Camille Eurling in samenhang met de gebeden van de Maastrichtse broeders van de onbevlekte ontvangenis. Natuurlijk om straks in het onderzoeksrapport te staan... dat André de muzikaliteit met de paplepel ingegoten kreeg. Want daar is het een echt onderzoek voor, voor de paplepel. Zoals de afgelopen week een echte week was voor pijpenstelen. Soms regende het zo hard dat het herhaaldelijk werd gezegd... dat het pijpenstelen regende. Twee keer hoorde ik iemand zelf zeggen... dat het letterlijk en figuurlijk pijpenstelen regende. En zoiets zal ook wel van André Rieu gezegd gaan worden... in dat onderzoeksrapport. Dat hij de viool letterlijk en figuurlijk... met de paplepel ingegoten kreeg. Inclusief de strijkstok. Het is ook daarom dat André altijd zo vrolijk fier rechtop staat. Die strijkstok die hij met de paplepel ingegoten kreeg, is zijn ruggengraat geworden. Dat verklaart ook een belangrijk deel van zijn succes, want zonder ruggengraat vaart niemand wel. Op zijn vierde al kreeg André een viool. Hij dacht dat alle kinderen er thuis in hadden, zo vanzelfsprekend was de viool in zijn leven. Ik kan de onderzoekers dan ook nu alvast wel vertellen... dat het nooit erg voor de hand liggend is geweest... dat André fietsenmaker zou worden in kerkrade... of als kippenboer zou meedoen aan boer zoekt vrouw... al dan niet internationaal. Er zal ook veel over André's vader in het onderzoeksrapport komen te staan. Die man heette ook André, André Senior. Hij was dirigent van het onlangs opgeheven Limburg Symfonieorkest. De markante man die zich bijvoorbeeld een keer in een koets in mozart door Maastricht liet rondrijden om zich te laten toejuichen. Wat een idioot zou Johan Derksen zeggen. Maar gekte is dikwijls een goede basis voor succes. En gekte is erfelijk. Dus dat is ook een deel van het succesgeheim van André Junior. Zijn voornaam heeft ongetwijfeld ook nog een rol gespeeld. André is een echte succesnaam. André van Duin, André Darigade, André Ergesi, André Hazes. We hebben zelfs een André wiens roem de Aarde ontstegen is. André Rieu heeft bovendien zijn achternaam mee. Rieu, dat betekent rivier. En die rivier is in zijn geval de Maas en de Schöne blauwe Donau. Waardoor je al snel uitkomt bij Johan Strauss, de Weense walskoning. En met hem is het succes voor André ooit begonnen. Met de al genoemde CD Strauss Co. Strauss is dus Johan Strauss en die co is Shostakowicz. Met zijn wals nummer 2 door Rieu omgedoopt tot second wals. Dat je kunt meedijnen op Andres muziek... is ook nog een deel van de verklaring van zijn succes. Meedijnen. Schrijf het woord maar eens op. Meedijnen. Het is de belofte, de eet die André deed aan de werkers in de mijnen... dat hij Limburg weer groot zou maken. Meedijnen. Je ziet er ook het glooiende Limburgse landschap in terug. En in de Limburgse uitspraak van de naam Maastricht hoor je trouwens ook al de strijkstok. Me strieeg, me strieg. Het onderzoek naar het geheim van André Rieu gaat twee jaar duren en kost een half miljoen euro. Maar ik dacht dat ik het hier toch in een goed drie minuten en 700 woorden voor een paar euro toch al aardig heb ontsluierd. Ja. Muziek! En dat was het dan, het leukste uit Spijkers met Koppen van afgelopen week... waarin je kon luisteren naar de columns van Wim Daniels. Daarvoor, voor Wim Daniels, had je Billy Joel met You May Be Right. Het cabaretwester met Dolph Jansen, Edko Walzik, song Angel of a Razor... want dat was de muzikale gast afgelopen zaterdag in Spijkers met Koppen... en hij werd weer voor Ed Edko door Hans Lebes...